De Canadese zangeres Joni Mitchell haalt al haar muziek van streamingsdienst Spotify. Deze week gebeurde dat al met de nummers van Neil Young. De artiesten zijn het er niet mee eens dat op Spotify een podcast staat waarin onwaarheden over corona worden verteld. Mitchell laat in een verklaring weten dat ze solidair is met Neil Young. Hij had andere artiesten opgeroepen om zijn voorbeeld te volgen. In het noordoosten van de VS wordt dit weekend een dik pak sneeuw met zware windstoten verwacht. In vijf staten is de noodtoestand uitgeroepen, onder meer in New York en New Jersey. Het zou gaan om de hevigste sneeuwval in vier jaar. Duizenden vluchten zijn geannuleerd en inwoners krijgen het advies om alleen in noodgevallen de weg op te gaan. Het weer heeft ook gevolgen voor de zuidelijke staat Florida. Daar wordt de laagste temperatuur in jaren verwacht.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 Heeft het voor de Westkust. Dit is Zee.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 Daarna praten wij met Camilla Wellen over het Breinplein. Een nieuw opzet van het Alzheimercafé. En als laatste hebben wij gehoord dat er een aantal flats te huren en te koop zijn... in de flats woontorens Zandvoort tegenover de Kaserne. Ja, dat is niet zo mooi. Nee, dat... Uh, Want dat was niet de, de... de bedoeling. Nee, maar dat gaat de wethouder ons uitleggen. Ja. Uh, Cor, ik zou zeggen, Hilly Jansen. Nou, ik wil nou eerst even vertellen dat de techniek vandaag oh ja. gedaan wordt door uh, Jelme Koper en...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 Mijn microfoon stond even dicht. Ja, nee, ik ben ook heel heel nieuwsgierig naar al die beelden. En ik neem aan dat er een soort boekje bij zit. Of een soort wandeldocument. Ja, staat op de website staat er een route. Die kun je gratis downloaden. En er zijn boekjes met plaatjes en uitleg in het museum te koop voor 6,50.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 You do, I like what you like yeah, I could be wholesome, I could be loathsome. and guess I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me without making me try I try to be like Chris K mm -hmm. But all the looks were too sad oh, yes. So I tried a little Freddie mm -hmm. I've got an entity mine It's in my naarstig een verbinding te krijgen met Dick Hulsebos over het economische debat wat er gaat plaatsvinden in Zandvoort. Alleen meneer Hulsebos neemt de telefoon niet op. Dus we gaan nog even een plaatje draaien en ondertussen probeert de techniek nog even contact te zoeken. Dus je mag een nummer instarten. Jammer. Ja. Ja. ja.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 was ik in onumma? Wat een goede manier! Waarom doe ik er zo mee? toute façon on manier! Waarom pour le faire Tu te prends pour ma mère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 Er is nog een, een, een, ja. een, een, een waarschijnlijk nog een persconferentie tussendoor dat misschien wat verruimd wordt, maar dat moeten we afwachten. Heeft u een ja, grote zaal? Ja, we, tot nu toe gaan we uitgaan dat we naar het HDMZ, het nieuwe museum, dat we daar de, het gehele houden. Want daarvoor is het Jordaan debat en de, de dag daarna zitten wij. Mm -hmm. en, uh, er worden ook streaming faciliteiten gemaakt, dus daar kunnen ook mensen meekijken. Oké, okay, dus iedereen die, uh, die niet kan komen, die kan dat ja. uh, live ja. doen. Uh, ja, niet kan of niet mag, hè, want dat, dat ja. moet gewoon even kijken. Ja. Want we zien ook heel vaak bij het, debat, maar het is ook bij het grote debat elk jaar dat er ook heel veel uh, mensen van de partijen meekomen. En terecht uh, ook. Dus. Dat is uh, ook een beetje de volgende vraag. Het is natuurlijk een ja. economisch debat, dat vraagt om politiek. Welke politieke ja. partijen hebben zich al gemeld?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 Maar we willen gewoon de, de voorzitters of een ander bestuurslid van de verenigingen ja. uh, de vragen laten stellen. Moeten de vragen van tevoren ingeleverd worden of kunnen die ter plekke ja, verzonnen uh, worden? We willen we, we, we'll dat even in ieder geval zien. En of we ook mee kunnen helpen met, met, met de vragen of nog een keer aanscherpen of nog... Uh, nou, dat is, dat is de gedachte die we nu hebben. Oké, gaat nu uit bij de, bij de verschillende verenigingen. U laat de naam Janneke den Oude vallen, die, de manager, dorp.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 uh, dat moeten we nog even kijken, dat doen we het ondernemersplatform. Ja oké, ondernemersplatform. dat... We hebben ook afgewacht wat er wel en niet mochten. Oké. Okay. Nou, dat is nu deze week duidelijk en nu gaan we het mm. echt uh, allemaal uh, op de rit zetten. Beetje... Maar als mensen aanwezig willen zijn, en dan, uh, dan zal het best... Uh,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 En jij. en jij beleeft het. het. Dit is het ritme van Zandvoort. Be a lawful, you'll never be a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 Ja, Marloes staat bij ons nummer drie. Uh, ze werkt bij een bank en ze doet opleiding een opleiding sociaal-juridische dienstverlening. Ook jong? Uh, ja, jong is relatief natuurlijk, hè, maar ik vind ze <laughs> wel jong. <laughs> ja. oh, dat is de volgende vraag. Wie is de oudste van de partij? Dat weet ik eigenlijk nee, niet. Nee, maar dat gaan we helemaal <laughs> niet zeggen. Kijk, weet, weet, weet, wat, wat nou het allerbelangrijkste is, is dat jong, dat staat <coughs> gewoon voor verjonging en vernieuwing in de politiek. Okay. En heel veel mensen komen naar me toe... ja, maar dan ben ik al vijftig en dan kan ik, kan ik dan nog op je stemmen. Ja, juist. Het is juist een jongere geluid. En uh, misschien ook wel een beetje ten opzichte... want daar gaan we dadelijk denk ik ook over hebben... over wat, op, wat bij Open Z uh, gebeurt. Ja. <laughs> maar ja, wij zijn een <laughs> hele andere club. En we zijn jong en uh, we willen wat. En we willen actie in plaats van, uh, van reactie. Oké, okay, je, bent, je bent jong en je wilt wat. We gaan door. Um.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 het enthousiasme wat wij hebben, nou, daar zag hij wat in. En dan wilde hij er graag aan meedoen. Uh, Mike Bulet. Ja, dat is de volgende. Mike uh, is vrijwilliger hier bij de Brandweer in Zandvoort. En daarnaast werkt hij in de sales. En uh, ja, hij heeft goede ideeën. Ik schiet even door naar nummer 9, ook een Bulé. Ja. Zijn broer? Ja, zijn broertje okay. eigenlijk. Ja, uh, dat is Erik. Erik die woont nog in Haarlem. Die is uh, een tijd geleden, <tus> geleden moeten verhuizen. En het lukte hem uh, niet om terug te komen. Dus dat...